Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In vlammen op een deel van de snelweg A51... en de spoorlijn tussen Briançon en Marseille is afgesloten. Meerdere bossen zijn verboden gebied voor mensen. In de omgeving van Carreau, bij Nice, is een aantal auto's uitgebrand. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. De geboren Groninger Piet Hoekstra is door president Trump voorgedragen als de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Den Haag. De senaat moet de benoeming nog goedkeuren. Hoekstra verhuisde als driejarige peuter met zijn ouders naar Michigan. Van 1993 tot 2011 zat de 63-jarige republikein in het Huis van Afgevaardigden. Hij was drie jaar hoofd van de inlichtingencommissie van het Huis. Hoekstra spreekt nauwelijks Nederlands, en toch werd zijn naam al vaker genoemd als ambassadeurskandidaat. De Moerdijk-spoorbrug die Zuid-Holland met Noord-Brabant verbindt... is de komende 2,5 week dicht vanwege werkzaamheden. De brug krijgt nieuwe rails die minder snel slijten... en zeker tien jaar mee moeten kunnen. Ook wordt de brug zelf verstevigd. Vorig jaar moest de brug ook een aantal keren dicht... En dat was voor spoedreparaties. De andere spoorbrug over het Hollands Diep... waarover de hoge snelheidstrein rijdt, blijft gewoon in gebruik. En verder zet NS op het traject bussen in. De nieuwe James Bond film, nummer 25, staat gepland voor november 2019. Dat is op de officiële James Bond site bekendgemaakt. Hoe de film gaat heten en of Daniel Craig opnieuw in de huid van de Britse geheimagent 007 kruipt is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de scenarioschrijvers dezelfde zijn als die van de afgelopen vier Bond films met Craig in de hoofdrol. Het weer. Het is nog bewolkt en regenachtig. Overdag enkele buien bij zo'n 19 graden. Vanmiddag wordt het droog en dan schijnt af en toe de zon. Morgen is het overwegend droog en met 22 graden iets warmer. Dit was het en. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort. Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 En una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sillon se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo mago pegando, poquito a poquito. Enseñe eens aan los lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo mago pegando, poquito a poquito.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 MUZIEK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 Sip and whiskey need Highest floor of the Bowery And I was high enough Somewhere along the lines We stopped seeing the Eye to eye You were staying.